Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Verwacht je vandaag een pakketje? Nou, dikke kans dat je wat langer moet wachten. Een deel van de vrachtwagenchauffeurs van PostNL legt het werk neer. Ze zijn het niet eens met nieuwe loonafspraken die vorige week gemaakt werden. De grootste vakbond zegt dat zij niet waren uitgenodigd en is pissig. De staking duurt tot morgenochtend. Een neef van een van de oprichters van de Black Lives Matter beweging is overleden nadat hij was gearresteerd door de politie. Agenten in Amerika drukten hem na een verkeersongeluk tegen de grond en gebruikten ook hun taser. De arrestatie is gefilmd met bodycams. Hey, stop right there! Get up the wall! Sorry, I didn't need to. Later hoor je de man om hulp roepen. Ook zegt hij dat ze van hem George Floyd proberen te maken. Daarmee bedoelt hij de zwarte man die twee jaar geleden bij een arrestatie werd gedood. Dat was het begin van de Black Lives Matter beweging. In Boedapest is een politieagent doodgestoken. Twee anderen raakten gewond. Gisteravond kreeg de politie een melding dat een man de deur van zijn buren had ingetrapt... en probeerde binnen te komen. Toen agenten wilde arresteren trok hij een mes en stak hij de drie dus neer. En wil je in Utrecht met de bus, nou dan is het te hopen dat hij rijdt. Want vanochtend was er een grote brand bij een stalling. Een stuk of tien bussen zijn verwoest, zegt de brandweer. Dat is een fors aantal inderdaad. Er zijn geen gewonden gevallen of zo? Nee, klopt inderdaad. En het zijn brandmeester is al gegeven, dus wij gaan uh, inpakken. Hoe de brand ontstond is niet duidelijk. Het kan er wel even duren voordat de dienstregeling weer normaal is. Ook trams in Utrecht hebben er last van. Amerikaanse binge-watchers van series als Succession en The White Lotus... zullen voortaan iets meer moeten betalen om hun shows te kijken. HBO Max verhoogt hun advertentievrije abonnementen met een dollar per maand. Dat doen ze gelukkig voor ons voorlopig alleen in de VS. Het weer nog af en toe wolken en een bui, maar er zijn ook opklaringen met wat zon. Vooral vanochtend kan het nog flink waaien, later wordt dat wel wat minder. Het wordt 8 of 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB.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 Ja, nieuw jaar, nieuw programma. De beste wensen allemaal nog. Mag eigenlijk niet meer, geloof ik. Ik vind, ik vind het zo flauwekul. Waar, waarom, waarom zou het niet mogen? Ik bedoel, als ik dat alleen maar mag doen... tussen 1 januari en 6 januari... dan schiet ik een, hele, een heleboel dingen gewoon tekort. En ik nee. wens iedereen het hele jaar het allerbeste. Ja, en vooral gezondheid. Dat is het allerbelangrijkste. Het he? allerbelangrijkste, ja. heb je nog goede voornemens of niet? Uh, ik ga de politiek in. Ik ben gebeld vanmorgen door Gert-Jan Segers. Ja. ja, die stopt mij, hè? Die stopt erbij... En die zegt van... Uh, Charrel, uh, jij bent zo allround, jongen. Kun jij niet eventjes uh, de boel overnemen hier van mij? Ik zei nou... Wat word ik dan? Ja, dan word je partijleider met een lange hei. Ja, ja. Dus nou, het hei en het, je, je moet, het klimaat moet je dan uh, verbeteren. Dus, en ik moet van alles onderneem. Dus ik ben al naar buiten gegaan vanmorgen. En ik heb alle paraplu's van de buurt heb ik in beslag genomen. Ja. Ik zeg, jullie mogen niet meer schuilen voor de regen. Want de regen moet naar beneden komen. Op de grond, niet meer op je paraplu. Nee, want nee. Want dat is, houdt allemaal de klimaatverbetering tegen. Ja. Dus ik ben al bezig. Ja, nou ja. Ik, uh... ik bereid me al voor, geestelijk. Ja. ook. He, want ik ben vanochtend naakt naar buiten gelopen. Of was jij dat? dat ja, dat was ik. Gewoon om gewoon het water van de regen gewoon over me heen te laten voelen. Hoe ja. dat klimaat eigenlijk functioneert. En dan functioneerde je allemaal... dat? Ja, hard, ja, maar volgende week is minder. Krijg is het krijg ik krijg een sneeuw. Ik krijg een sneeuw. Oh, dat is wel iets voor het straks. Dat lijkt mij ook Ja? ja. Oké. Okay. Luisteraars, welkom. Bij de Boys. We zijn ja. weer terug, ook in een nieuw jaar, 2023. En, uh, ik kon niet wachten, want het is al vorig jaar hebben we voor het laatste een uitzending gehad. Dat, ja, dat het is lang geleden, man. Vorig klinkt jaar. zo ver weg. Het klinkt enorm ver weg. ja, ja jij ja, dat ja. ook? Ja, ik heb dat ook. Heb je ook uh, wakker gelegen ervan? Maar nee. Ik, ik heb van de week gewoon drie nachten niet geslapen. Ik denk, ik denk potverdorie, de Boys are back in town. En we zijn helemaal niet back in town, want, want uh, we waren een jaar weg. We zijn zeker een jaar weg geweest. Ja, en, uh, vorig en, jaar voor het, het laatst geweest. Ja, nou ja, uh, ik kan er ook niks in, dan wil, zijn. Uh, ja. Het zal mij mijn hoe Harrem en zijn moeder er tegenover staan straks. En dan komt die pater nog langs eigenlijk. Ik, die... uh, hij heeft wel een uitnodiging gehad. Ja, en, maar hij uh, zat de week nog in Rome in verband met het overlijden van die uh, vorige paus, zeg maar. Hij belde me nog, of keer een ja, steken bij me. hij had de leiding met de uitvaart, had hij ook. Hè. De leiding had hij dus... Had hij dat. Dat had hij. Hij moest het allemaal voorbereiden en zo. Op het Sint-Pieterplein zag ik hem heen en weer huppelen. Ja. Dus, uh, nou, ik zou mij benieuwd of hij komt vanmorgen. Nou, hij belde mij. Hij zei, heb jij een aansteker? Ik zeg: kijk eens in die groene tas. Turn to the left, turn to the right. Was dat nou die voorloper van uh, die, die, die nieuwe man? Uh, naar links. En naar rechts. Ja, naar ja, ja, ja, die Dembo. Ja, ja, ja. Die jongen Den Bosch, Dembo. Ja. Maar heb je nou iets van... Uh, vind je dit nou leuker als die uh, Paloma Blanca, die, die blanke duif? Of uh, zou je zo willen zeggen van... Uh, George Baker, how je you back? Your, your little green back. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Wat moet ik er nou van zeggen? Dan weet je wat het is. Je hebt een nummer dat, uh, in Paloma Blanca. Dat was, um, toen speelde die zangeressen nog in mee. Dus Lida Bond was dat. Lida Bond? Lida Bond, ja. De, oh, de, de, een het meisje van James. Is een heel timide meisje was dat. Heel, maar heel, ja, maar haar, haar, haar neef... Haar neef? Die zat bij de, bij de MI6 in, in, in, in Engeland. Ja. Bond, zijn name was Bond. Oh ja? Ja, ja. Oh. Nep Nephew Bond. Ja, ah, oké. Okay. Ja, ja, ja, ja. Ja. Maar vertel. En, uh, nou, die ging dus met die kip naar de hoer. <laughs> Daar ging hij helemaal niet naartoe. Hij is toch snel afgeleiden. Um, waar hadden we het dan nou al? Ja, oh ja, de oh. little, little Greenback en de uh, La Paloma Blanca. Ja, ik weet het niet. Ja, twee, weet weet de... je, dit is een wereldnummer geweest, hè? wat je net gehoord hebt natuurlijk. Little Greenback? Ja, absoluut. Ook ja, dat, ik dacht ja, ja. meer dat uh, Paloma Blanca... Meer, uh, nee, nee, oh. nee, nee. Die is wel een tot aan in Indonesië. Maar Little Queen Bag wordt nog steeds gebruikt in films. Is dat zo? ja Nee, ik, ik maak geen grapje natuurlijk. Hè? <laughs> dames en heren, dames en mensen. Uh, Willem maakt geen grapjes. Dat is jammer, want wij houden juist van grapjes in. Ik, krammen, vind, uh, ik vind, uh, als je, als je zoiets vertelt... dan moet je dat doen zonder grapje. En, uh, want anders kun je niet zeggen van... Ik... I started a joke. Toch? Ja, die oh, dat was... was uh, de BGs, hè? Ja, Roman Gips ja, was, was dat. Met de BG's was dat, ja. oh, die oh, die gaan we straks even doen. daar gaan straks Ik, even ja, even ja, straks Ik ben fan van de BGs. Gees. Van de Bee Gees? Ja. ja. met een zonder uitje. Nee, met uitjes. Maar geloof je dat of... of uh, I'm ja? a Believer. Ja, met Believer. I'm a Believer. Oké. Okay.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 her face Ja, dus jij bent een believer, ben jij? Nou, ik vind het wel fantastisch, want als die pater straks nog komt, dan kan ik in ieder geval aan die pater vertellen dat jij een believer bent. Dat jij erin gelooft. Ja, dat is wel zo. Dat is wel weer zo. Toch? Of maak ik nou dingen publiek bekend over jou die niet mogen eigenlijk? Nou ja, je klapt uit de school. Weet je, ik ben toen bij die secte geweest en ja, dat weten niet veel mensen natuurlijk. Bij insecten ben je geweest, toch? Ja, ja. Je bent toch in dat... en uh... dat boek waar Erik. In, ja, in een kleine, kleine, kleine insecten... insectenboek. Ja, God ja, ja. Van die bomen, toch? Van wie? Daar ben je toch een neef van, van Godfried Bommans, of ja, niet? <laughs> ja, een ja. ja. nee, u. Ja, nee, ja, nee, ja, nee, nee, ja. Nou. Ja, dus, uh, ja, ja, goed zo ver eventjes aan George Bacon aan het verhaal... om het allemaal af te sluiten. Je moet, je moet het toch afsluiten, bedoel ik? Ja, dus... Uh, ja. Nou ja, hij heeft uh, Gert-Jan Segers ook gebeld vanmorgen. En Gert-Jan Segers is gestopt bij de ChristenUnie. Ja. En George Bacon, die heeft zijn witte duiven... heb je nou weer, heb je vrijgelaten. Dus die Paloma Blanca's, die zijn allemaal uh, naar Frankrijk. Oh, mijn hemel, ja. Ja, die ja. denken dat ze gelost worden daar. Maar die duiven worden natuurlijk helemaal niet gelost. duiven worden nooit gelost. Want die, worden, die witte duiven, die worden alleen maar ingezet bij, bij bruidspraren. Dus... Uh, als je, als je gaat trouwen, ja, dan kan je die witte duiven bellen, ja, en dan komen ze dus komen ze met ook met witte ballonnetjes en zo. En dan wordt als er mensen dan getrouwd zijn en ze ja. komen naar buiten, ja. dan wordt er gewoon heel smak van die witte duiven, die worden gewoon gelost en dan wordt er gefilmd met, met, met mobieltjes, ja, en dan wordt er geplaatst op YouTube en het wordt geplaatst op Facebook, en dan zie je dus allemaal die. Paloma Blanca's van George Baker... nog ze uit de treuren voorbij komen. Ik, ik snap, dat snap dat. Nee, nee. Ja, nee, ik snap het nog veel <lacht> minder. Maar je hebt, je hebt het nu over foto's en dan weet ik veel wat. Ja. Dat brengt mij weer even op het volgende. Uh, wij worden uh, regelmatig... worden wij... Uh... Je uh, Nou ja, hoe zal ik het nou netjes zeggen? Digitaal gevangen. Di hè? Digitaal gevangen. Digitaal gevangen. En uh, dat is een, een fotograaf die wenst anoniem te blijven. Ja. Joke Westerberg uit Canada. <laughs> Canada. Canada, ja. Canada. Zij, ja. Uh, ze zeggen wel eens van, uh, wie is nou die Joke? Nou Joke, dat is de vrouw achter de schermen. Die is Joke? Wie, wie is, is toch die dan, Joke? Uh. Joke is het meisje uit de Canada. Zo, zij dus, ja. <laughs> Maar goed, zij zorgt dus iedere keer voor die foto's. Maar zij zorgt dus ook dat die, die, die, die flyer van de boys dat die verspreid wordt. Ja. En wat ze, De link, hè, de terugluisterlink. Nou, dat is wel linker soep. Ja, dat is wel linker soep. Maar tenzij die rechtsom gaat, hè, dan weer niet. Oké. Okay. Nee. Hey, dus, nou, maar ik voor jou ook, heb voor eigenlijk een nummer klaarstaan. En, uh, omdat zij, uh, zij, uh, uh, zij zit, uh, wat ik gehoord heb in Canada, in zo'n. Zo ja. Blokhut, nee hippiedorp, nee Dorp. Ja, soort ruige oort, maar dan, maar dan in Canada. Ruige hoort in Canada. Oh, dan moet je uitleggen wat ruige hoort is wil. Daar, atiesedorp. dorp tenminste, geen. Ja, Onder de rook van Amsterdam. Onder de rook van Amsterdam. Bij die grote olie Ja, 1200 kilometer ten zuidoosten van Almelo ligt een dorpje dat is ruige bij Amsterdam. Ja. En ja, is een kunstenaarsdorp. Is een kunstenaarsdorp en er zitten al die mensen die die zijn heel erg goed in in. In art en kunst en zo. En uh, nou, daar hoort ook een stukje kunstig muziek bij. Maar wel een beetje gedateerd. Of ik dat had, nou dat heb ik wel. maar er was er even een moment dat ik denk van nou even iemand in het zonnetje zetten. Want het is uh, namelijk ook in Canada is het pet weer. Ja, ja. Hé, hey, Wim. Hey, ja, ja. ja, ja, ja, uh, ja, uh, ja, ja. Je, je hebt het over Canada. Nee, Canada. Canada? Nee, Canada. Want je, je, uh, je zegt ook geen Canaria maar je zegt Canaria ook oh, Canaria Canaria ja, gran, gran Granaria. Ja, zo'n vogel dat is dan... Een, een maar een Canaria is eigenlijk een hond, hè? Wist je dat? Want je denkt dat het een kanarie is. Ja, maar... Oh, ja, hij wil niet, mijn fluitje nee. wil niet. Ik wil niet zeggen, maar wat is ja, wel gelukkig nou, wel, gelukkig, nou ja, Als ik plassen moet wel, dan doet mijn fluitje het wel. Maar ja. als ik, ik wel fluiten dan moet... Nou, uh, neem als de microfoon eventjes. Uh... Nou ja, in ieder geval... Hoe komen we dan? Oh, oh ja, canaris eiland Maar het ja. gaat, gaat over honden, gaat niet over Canaris. Dus, nee. Dus, dus een canary is een, uh, kennelijk een hond... Ja. Oh, ja. Dat heb, okay. heb ik wel laten vertellen hoor. Of is volgens, dacht... mij, volgens mij, ik, weet, ik wil niet veel zeggen, maar volgens mij maak je gewoon een grap. Nou, dat zou heel goed kunnen. That I didn't sing Oh no That the joke was on me Oh no I started to cry Which started the whole world laughing Oh and I only see That the joke was on me. I looked at the sky, running my hands over my eyes. And I fell out of bed, hurting my head from things that I'd said. said. So Which started the poem And I think Oh, we finally see That the joke was all made The joke was on me. I hope no that the joke was on me. nou so, dat oh, is, uh, is even... Uh, ja, het wereldberoemde uh... concert One Night Only van de Bee Gees. Ja. Yeah. Waarin uh, onder meer ook Celine Dion optrad. Gaan we straks ook nog wat... Maar in 1997 is dat geweest. Ja. Ja, ik weet strak, je dat? Ja, ja wat weet iemand toch uh, veel? Ja. Die, die, uh, die Willem, uh, Willem Bruis, die weet... Ik sta er elke keer weer. Ik val elke keer weer ondersteboven van, jou, uh, van jouw kennis wat dat betreft, hè? Is het zo? Je hebt een hoop kennis, hè, geloof ik, hè? Ja, ik heb heel hele hoop kennissen, ongeveer maar. Alleen met de verjaardagen hadden we druk dan. Ja. Ja. Ik Sonny en Cher. Goedemorgen. Ja. Hé hey, Harm, wat je er weer jongen. Hello. Goedemorgen man. Gelukkig nieuwjaar weer. Ja, gelukkig nieuwjaar En jongen. de luisteraars ook allemaal nog de beste wensen van Harm. Van Harm uit? Uit uh, Overveen. Overveen. Nee, nee, dan ook? nee hoor, ik maak een grapje. Ik maak je woont er nog niet over. Ik maak mijn wonen en verblijfplaats, Vin, ...maak ik om speciale privacy redenen niet bekend. Nee, dat snap ik. Want dan ik. word ik bedreigd misschien. Door wie? Ja, weet ik nog. en zo. Ah, want nee, die hebben we in zandvoort niet. Goedemorgen. Dag moeders. Ja, ik kwam even later. Want ik was in die trap, daar heb ik toch altijd weer wat moeite mee. Om heel snel boven te komen. Maar ik wens ook alle luisteraars ook een heel gelukkig nieuwjaar. Ja. En vooral gezondheid. Want dat is altijd het allerbelangrijkste om te hebben. Gezondheid, is ja, dat? dat uh, ja, dat vind ik wel. Ja. Heb, je, heb je nog wat leuks gedaan uh, tijdens die dagen? Nou, we hebben, we, hebben, we hebben een heel leuk oudjaarsavond gehad. Waarom? Nou ja, die was gewoon heel gezellig. Die was gezellig. We hebben we naar Claudia Klaudebrij. En wie? Claudia Breij. Die was er ook bij jullie? Was die thuis? Nee, die was op de televisie. Oh, op de televisie. En die andere, die andere met die, die, die een beetje lunch. Hoe heet die ook weer? Die... Uh, Willem Bruist? Nee. nee. Nee. Oh, dat dacht ik. Nee. Nee, nee die, die cabaretier. Hoe heet die nou toch? Guido Weijers, denk ik. Oh, die bedoel je. Ja, die bedoel je. Wie bedoel je? Ja, Guido Weijers. Guido Weijers. Dus of. we hebben een hele, hele leuke avond. En, en, en aan het eind van de avond was nog nog een piratenfestival met allemaal die Nederlandstalige artiesten. Oh, Ja, mama, dat weten we nou wel. Ik, ik, ze, ze wil, elke keer wil ze Frans Duits zien. Wat ja, je dat dan willen? Ja, want die man die zingt geen woord Engels. Nee. nee. Ik, ik, maar mama is daar helemaal fan van. Maar ik vind het heel leuk. Je denkt maar dat je alles mag van mij. Dat zingt hij ook zo dat heel overtuigd. Die, ja, ja, nou, dat zingt ja. Dat denkt Harlem ook altijd. Dat je alles mag van mij. Maar, maar er mag is één ding, wat, er helemaal is helemaal ding wat Frans Duits niet kan. Wat kan hij niet dan? spelen. Is dat zo? said he'd Billy Joel, ja, geweldig. Ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Of je nou Billy Joel zegt... Nee, ik moet eigenlijk zeggen, Joel. Billy Joel. Joel. Billy Joel, Ja, Joel. Het, is, het, is, het is Billy Joel. En, uh, ja, nou ja, goed. Ik eens uh, ik, ik even kijken, hoor, want ik ben natuurlijk... Uh, ja, natuurlijk ben ik, het, uh, ben ik het nummer kwijt wat ik zocht. Hè, dat, uh, natuurlijk. Ja, daar kan hij niks aan doen, want hij gaat automatisch gaat hij, gaat hij door. Ik wil er nog even één nummer draaien, dat we daarna dan eventjes het weer doen, is dat wat? Ja, dat lijkt mij helemaal goed. Maar wat ga je draaien? Uh, nou, iets wat wel een beetje past bij dit weer eigenlijk. Alweer. Alweer.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 in the day. Nou ja, goed, hè? Ja, ja, ja. ja. ja in de City. Ik heb er wel weer zin in, in. Summer in de City eigenlijk. Ik ook. lekker op het terrasje. En nou, dan, ik ook anders wel hoor, ja. Want ik mis het wel hoor. Dat ik lekker lekker. Uh, s ochtends lekker een bakje cappuccino op het strand op het, in een paviljoentje. Nou, ik denk, ik denk dat we dat we een beetje een nieuwe ontdekking hebben. Want er schijnt de zand voor, er schijnt dus een soort uh, uh, uh, uh, uh, eethuisje te zitten, waar je ook buiten kunt zitten, je kan binnen zitten. Ik heb ook nog een eethuisje. Ja, ja maar, e ja, maar luister e e nou eens even, kleine vriend. Ik heb geen zin om binnen te zitten, weer. Dan ga je lekker buiten zetten. Ja, maar niet met dit weer. Nee, met dit met Kom met dit nee, e e joh. Ja. Kom maar dit is een Surinaamse eethuisje, Tante Dina. Wel eens van gehoord? Tante Dina, ja. Zeg ja. Maar, ja, je hebt wel lekker Rotti, heb ze geloofd? Rotti en uh, Barra en. Uh, Wat heb ze? Barra. Wat is nou weer Barra? Ik heb nog nooit van Barra gehoord. Is dat, Wim, is dat ook een uh, Suriname scharek? Ja, dat is heerlijk. Een soort, oh. soort oliebol, maar dan lekker gekruid met gehakt en zo. Oh, en, nou, en, oliebollen kan ik, en... ik niet meer zien. Ik heb mijn nieuwjaar, heb ik zoveel oliebol gegeten. Ik, ze kwamen mijn neus uit. Ja, het is je nog te zien. Nou, dankjewel. Nou, ja. Goed. Okay. Gaan we weer katten? Ja, ja, we gaan weer katten. Maar goed, maar daar, kun dus, daar kun je dus heerlijk zitten. Nou ja, goed. Uh, daar moet ik aan op naar gestegen. Hebben over het weer eigenlijk. Zullen we het eens over het weer hebben weer? Dat lijkt me goed, Plankertje. Ga jij dat doen, Sharon? Ja, ja, natuurlijk ga ik dat doen. Na regionaal hevige regenval van gisteren draait het vandaag om enkele buien. Verder is het tamelijk winderig aan zee en in het noordwesten zware windstoten... ...tussen 75 en 90 kilometer per uur. Zaterdag gaat het nieuw regenen en waaien. Nou, dat is hem geflitst. niet leuk, hè? Nee. Helemaal niet leuk. Nee. <laughs> Vanochtend ja. komt de zon er zo nu en dan aan te pas... ...maar er vallen ook enkele buien. De wind waait uit het westen tot het zuidwesten... ...en is landinwaarts vrij krachtig... ...tot krachtig aan de kust. En op het IJsselmeer... ...hard tot stormachtig met maar liefst windkracht 7 tot 8. Aan de kust en in het noordwesten komen zware windstoten... ...tussen 75 en 90 kilometer per uur voor. Ja daar u kunt het niet zien, maar Wim staat te dirigeren erbij. Dat is gewoon... Dat, ja, nee, dat moet wel even. Dat orkest. Oh, je wilt dat ik dat ik sneller ga. Nee, nee, nee, nee. Je hebt ook maar vier snaren. Dat doen we rustig. Ja. Ja. Nou, vanmiddag is het nog steeds uh, kans op buien, helaas. En uh, slechts op enkele plaatsen laat de zon zich af en toe zien. Ja. Uh, de temperatuur schommelt zo rond de 9 graden. De wind waait uit het westen tot het zuidwesten en is aanvankelijk matig tot vrij krachtig. Dat geldt aan zee en uh, op het IJsselmeer. Uh, daar is het hard tot stormachtig met in het waddengebied en in het noordwesten zware windstoten tussen 75 en 90 km per uur. Yeah. En in de loop van de middag neemt de wind gelukkig geleidelijk wat af in kracht. Yeah. Dan vanavond en vannacht, luisteraars. Als u op bed ligt, dan zijn er opklaringen. en dan blijft het op enkele. tot op enkele buien. In, voornamelijk het Noordoosten na, blijft het gewoon droog. Dat is het mogelijk. Dan zou je zeggen van. als je dan s'nachts op bed ligt, dan ga je gauw naar buiten. want dan heb je beleef je wat droge tijden. Ja. Overdag plenst het. Dus je kan beter s'nachts gewoon even een wandelingetje maken. Ik doe niet anders. Met de hond. Met de hond, Met de hond. ja. Tenzij je geen hond hebt natuurlijk. Nee. Jij hebt geen hond geloof ik. He? Nee, ik heb een, een, een pandabeer, heb ik. Oh, dat is ook goed. Een pandabeer. Dat is ook goed. Mm. Hey, de wind draait naar het zuiden tot het zuidwesten Het is matig en aan de kust en uh, afnemend naar krachtig tot, uh, ja... Waarom? Ja, ja ik bedoel, wil... oh. Die wind, die maakt het ook niet aangenaam, moet ik zeggen, hoor. Want dan kan het er wel een, een, een graad of acht zijn, maar met die wind voelt het nog koud aan, he? Ja, maar ja, goed. Uh, weet je hebt bepaalde uh, maanden in het jaar. Dan heb je de wind gewoon nodig. Want anders kloppen bepaalde liedjes niet. Hoor De wind waait door de bomen. Als de wind er niet is... Dan hoor je het niet. Mama van hem neem het even over, want ik heb een beetje een kikker in mijn keel. Oh, dan begin ik bij zaterdag. En dan neemt de bevolking snel toe. Ja. En dan gaat het opnieuw regenen. En later op de ochtend en tijdens de middag regent het, in het grootste deel van het land, hoor. Luister uit. En in het noordwesten wordt het later op de middag droog. Zaterdagavond is het ook in de rest van het land is dat het geval, dus het is ook lekker droog. De temperatuur komt uit op 11 graden. De wind waait uit het zuiden tot in de middag... en dan uit het zuidwesten. Boven land is de wind nog vrij... matig tot vrij krachtig... en aan de zee op van meer krachtig tot hard. Met dit ochtend wind stoten tot ongeveer 75 km per uur. Zo. Later, ja, ja, ja, ja. later in de middag dan de zwakte wind wat afvaren. Neem jij het even over... De dagen daarna, luisteraars, ik ben bijna aan het eind van het weerbericht. Dan kunt u weer ademhalen. De dagen daarna vol, uh, voltrekt zich in een overgang. De overgang? Nou, mama, is wel wat voor jou. Hoezo ja. nou? Ik ben er in een overgang. Ik ben heel lang voorbij. Oh. Hang op, neem het over. Ja. ja. Nou, de dagen daarna vertrekt zich een over, nou, ja. overgang ja, opnieuw, ja. Ja, ja, ja. naar een aanmerkelijk hogere temperatuur. Met name na het weekend zakt de temperatuur naar waarde iets onder het langjarig gemiddelde van 6 graden. En s'nachts kan het licht vriezen. Zo, daar gaan we weer. In Groningen ook kan het ook vriezen. In Friesland daar? In, in Groningen, Drenthe, Drenthe, kan het ook vriezen? ja. Maar goed, ja. ik vind het leuk. Ik vind het een leuk grapje Wim. Ja, dat is een bijzonder. Ja, nee, er worden hartelijk gelachen hier. Ja, ja. verder na de maandag gaan ingaan in neerslag neerslagkansen, maar compleet droog zal het niet zijn. En vanaf dinsdag en woensdag, luisteraars. Ja, ja, ja, ja, ja. Kan plaatselijk wat tussen haakjes staat er natte... Nou, het is altijd dat sneeuw. Ja, het is wel droog. Maar... Daar kan vallen en er is kans op gladheid. Nou, ik... Ja. ik, ik dat was ik, ik het weerbericht. Kluik, ik was helemaal stil. Jullie hebben dat perfect gedaan. Vond gezellig? Ja, ik vond het heel gezellig. Leuk, hè, het weerbericht. Dit is. Dit is uh, kan er uren van genieten. Dit is het ouderwetse, het ouderwetse uh, uh, uh, manier ja, nou. van brengen, hè. Van, uh, het weerbericht. Dus jullie dat doen, hè? Ja, zo, zo, ja, de generatie van, van ons, dus van voor van, van, van, van, van de oorlog eigenlijk. Iets van vroeger nog. Ja, van vroeger. Toen zeker. was geluk nog heel gewoon. Heel gewoon. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Zeg, weet je nog, het lijkt zo lang geleden, minstens 40 jaar naar jouw idee.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 Ik krijg, ik krijg er geen kick van, jongen. Ik krijg er een kick van, jongen. Ja, mooi Ja, dat, leuk, leuk, leuk nummer. Ja, zeker. Ik ken die je trouwens niet. Ja, de kick uit... Uh, waar komen ze uit? Rotterdam, heet, toch? Uh, uh, Schiedam, Vladingen, Rotterdam. Rotterdam, rotje knor. Rotvent. Ja. Rotvent, Rot. ja. Rotvent. Rotvent, ja, ja, ja, ja. Ik vind het wel een beetje een angstige stad, worden, Rotterdam, hoor. Waarom vind je een angstige Ja, door? ik weet niet, er gebeurt zo vandaag. Met daar missenstekerij en uh, rellen. En politie die bekogeld worden met allerlei uh, gevaarlijke uh, cobra's en toestanden. Uh, winkels die vernield worden. Uh, die Agmortale, die burgemeester, die hebben het zwaar, volgens mij. Ja, maar ja, zou het alleen in Rotterdam zijn? Nee, toch? Nou. Uh, ik moet, nou, het is natuurlijk overal wel, uh, wel wat, maar, maar Rotterdam springt er wel uit. Naar mijn gevoel in ieder geval. Nou, Heb je, ik nou hoort, zo je hoort er het meest over, maar... Nou ja, Rotterdam ja. is niet anders hoor. Zou het niet? Nee. Oh, ja, jij, jij, jij, jij weet het vanuit de hoofden van jouw beroep. Weet je, mijn beroep, ik... uh, ja. Het ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. staat ook om een pakken een V, veel. Hij weet veel. Heb jij, ben, maak jij nou deel uit van een familie... Die heel hoog zat aangeschreven, hè, Wim. Dat de Family of the Year, bijvoorbeeld. De Family of the Year. Is ja, dat... ik, kan, ik kan er niet zoveel. Uh, eigenlijk kan ik daar helemaal niet zoveel over zeggen. Ik denk dat jij dat zelf beter kunt. Nou, nou probeer eens. Een mooi nummertje, jongen. Dat ja, heb je dat, goed uitgezocht. Dat, ja, dat, de jij dat... the family of the year was dat, er, the of The, the family year. of the year. Ja. Nou, daar reken ik jou gewoon op toe. Nou, dat vind de, ik... Uh, de radiofamilie van het jaar, daar dat hoor je bij. Ik, uh, ja, dat vind ik... Uh, dat vind ik ja, wat moet ik er nou zeggen? Dat vind ik, uh, dat vind ik heel erg, ja. Ja, kijk. we komt nou. een speciale gast, komt de studio binnen. We gaan niks verklappen nog, hè? Nee, we gaan niks nee, verklappen. Gaan, ik, kan, we, ik, zeggen, kan dit, ik kan dit alleen maar zeggen in muziek. Zal ik dat doen? Ja, doe dat maar. Oké. Okay. Dat was uh, Gerrie's binnen. Hè? Ja, uh, nou, viel mee. Ze was niet heel wild. Nee, een beetje, uh, een beetje de haren zaten wat wild. Maar dat kwam denk ik meer door de wind. Ja. Eh, Devens Roester zei al, my friend the wind. Maar ja. ik denk dat Gerry er anders over denkt. Zo is dat ook. Ja, hey, uh, we gaan alweer naar de klok van 11 uur. Van 11 uur. Ja, uh, Zo'n uur, dat vliegt voorbij. Gaat snel, hè? Het gaat heel erg snel voorbij, Ja, ja, ja. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, Maar dat jongen, komt omdat jongen, het uh, gezellig is. Het is heel gezellig. En uh, een gezelligheid kun je niet alleen doen. Dat moet je, het, met, moet je met elkaar doen, hè? Nou, dat doen we toch ook samen? Zo, okay. ik, het, ik zit hier heel relaxed in de studio, luisteraars. Dat komt ook door die lekkere muziek allemaal. Of? Want ik, ik hou er zo van. Nou, heerlijk. Ja, heerlijk. Dat is deze voor jou. Dank je.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 What do you see when you turn out the light I can't tell you but a show feels like magic